Middernacht, het begin van zaterdag 7 mei. Christiaan Bonenbakker met het nos Journaal. De bomaanslag van vorige week in Marrakesh heeft een zeventiende leven geëist. Een vrouw van 25 uit Zwitserland is de afgelopen dag aan haar verwondingen overleden. Ze was na de aanslag van het Marrakesh overgebracht naar Zurich, waar ze alsnog bezweek. Ze overleed op de dag dat haar vriend werd begraven. Hij was direct door de explosie al gedood.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 De autobouwer lijkt sinds deze week uit de problemen door een lening van een Finse investeringsfonds en samenwerking met een Chinees bedrijf.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 Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, met maxima van 23 graden aan zee... tot 28 in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Maastricht de richting Eindhoven... daar staat tussen Urmond en Borren een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. In de omgekeerde richting, Eindhoven richting Maastricht... daar staat tussen Born en knooppunt Kerensheide 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen de afrit Castricum en knooppunt Kooimeer 2 kilometer. En ook dat komt door wegwerkzaamheden. En dan is er een file op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Berkel en Rijs en Delft-Zuid. 3 kilometer door een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, Hartelijk welkom bij Casa Luna. Uh, ja, we doen het al de hele week, maar aanstaande maandag... Dan wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011 bekendgemaakt... En uh, daar zijn wij bij, live vanuit het Amstel Hotel. En portretjes van die zes genomineerden, die kunt u bekijken op onze site. En dat is wat we dus al de hele week doen. En die site uh, is te vinden via casaluna.ncrv.nl. En in de aanloop naar de uitreiking hoort u bij ons elke dag... Een van, een van de genomineerde auteurs aan het woord. Vandaag is dat telefonisch uit New York, Arnon Grunberg. Als hij op 9 mei, dat is dus aanstaande maandag, wint... wat gaat hij dan doen met die 50.000 euro aan prijzengeld? Ik weet nog toen ik de eerste keer een grote prijs vond. Dat was in 2000, de aankoopprijs voor Van Toen uh, heb ik daar een, een, een dure jas van gekocht. Die was nog steeds draag. Dus als je dan precies gaat uitrekenen hoe duur die jas is. en het aantal uren dat je hem uitgaat. is het eigenlijk een goedkope jas, maar dat is zijde. Maar ik heb me ooit voorgenomen om uh, alle prijzen geld aan, aan, een, uh, aan een goed doel te geven. Dus dat, dat zal ik ook doen. En ik heb daarvoor ook deze winter een stichting opgericht. die zich ten doel stelt om. Uh, Literatuur en vertaling te subsidiëren. Dus zowel buitenlandse literatuur naar het Nederlands toe als Nederlandse literatuur in buitenlandse vertaling. En onder andere ook, uh, maar dat is in een later stadium, wil die stichting uh, schrijfscholen gaan oprichten voor, voor kinderen. Uh, dus ik denk dat ik dat geld gewoon aan, aan die, die stichting totale prijzen geld mocht ik winnen, wat ik overigens niet verwacht, aan die stichting schenk. Nou, Dat zou in ieder geval wel mooi zijn voor de stichting. Maar hij verwacht het niet, zegt hij erbij. Dus uh, nou, We gaan het afwachten. Dit was in ieder geval Arnon Gunberg. Uh, in het tweede uur van Kaasdoen, helemaal aan het eind van het programma... dan vertelt hij meer over zijn boek Huid en Haar... en dan leest zijn uitgever u, er ook nog een stukje uit voor... Ja, maandag dus wordt bekend of Grunberg of een van de andere genomineerden de Libris Literatuurprijs wint. En dan praat Mieke van der Wij met de winnaar. Diezelfde maandag is het ook de dag van Europa. En omdat we daar dan dus niet over kunnen hebben vanwege die Libris Literatuurprijs, doen we dat nu. Beethoven. En uh, ja, dit wordt gezien als het Europese volkslied. Europa blijft een zorgkindje. Er zijn heel veel mensen die vinden dat Europa veel te veel invloed heeft... en dat wij in Nederland veel te veel betalen om andere landen te helpen. En daar staan tegenover de meningen van mensen die zeggen... dat we juist heel veel baat hebben bij Europa... dat we er veel rijker door geworden zijn. En dat het nu ook in ons belang is om die landen die het moeilijker hebben... Uh, te steunen. En dan nog even los van... Eh, solidariteitsgevoelens. De Dag van Europa is eh, niet zo heel erg bekend... maar in Brussel gaan morgen bijvoorbeeld al... dus dat is nog niet eens op de Dag van Europa... maar een paar dagen daarvoor... de deuren van het Europees Parlement open... kunnen de mensen daar gaan rondkijken... en ook deelnemen aan allerlei debatten over Europa. Nou, en in verband met de Dag van Europa... praat ik vannacht in Kasteluna met eh, Bernard Steunenberg... hoogleraar bestuurskunde in Leiden... en initiatiefnemer en coördinator... van het Monet Center of Excellence. Goeienacht. Goedenavond. Wat is dat voor centrum, meneer Steunenberg? Ja, nou, Het centrum is een, een bundeling van een aantal uh, mensen... die uh, werk doen uh, en onderzoek verrichten naar uh, Europe, uh, de Europese Unie... en het proces van uh, Europese integratie... uit de verschillende faculteiten aan de universiteit Leiden. Maar ook in de samenwerking met uh, het is Klingendaal bijvoorbeeld... Uh, wat in Den Haag uh, is gevestigd, de Haagse Hogeschool... het Montessieu Instituut. En we proberen daarmee om... Uh, toch gezamenlijk uh, uh, ja, wat meer uh, uh, ook Europa te bespreken... te bediscussiëren met, uh, met ook anderen. Uh, een van de doelstellingen van het centrum is om uh, regelmatig debatten te organiseren... om uh, daarmee toch wat kritischer, maar tegelijkertijd ook met uh, iedereen... die daarin geïnteresseerd is, uh, te praten over uh, ja, wat Europa nou voor ons betekent. Uh, iedereen mag daarover meepraten. Dus het is niet alleen maar uh, uh, uh, uh, ja, voor academisch. Nee, nee, nee, het is voor, uh, voor iedereen. Het, uh, dat, het kan zijn dat iemand die gewoon geïnteresseerd is in wat is dat nou, zeg maar, Europa? Wat doen ze daar? Uh, die is van harte welkom. Maar ook uh, beleidsmakers, uh, uh, degenen die in de Kamer uh, werkzaam zijn, uh, het zij bij, bij de ondersteuning, het zij, zeg maar, als Kamerlid. Uh, dat is allemaal uh, uh, wat ons betreft uh, uh, onderdeel van de doelgroep op ons uh, uh, centrum het, uh, het heeft gericht. En, en houdt u zich als hoogleraar bestuurskunde uh, uit met Europa bezig? In, in een belangrijke mate. Ik uh, hou mezelf bezig met zeg maar, de, de besluitvorming... de manier waarop Europa als uh, organisatie functioneert. Hoe ze als het ware beleid maken of Europees recht. Uh, dat is een ander woord voor, uh, voor, voor beleid. Maar ook hoe dat nou weer uh, terugkomt in de lidstaten... en hoe die lidstaten daarmee omgaan. Juist. Nou, We gaan het uitgebreid over uw centrum hebben. En over Europa natuurlijk. Uh, eerst maar even luisteren naar het antwoordapparaat... gisteravond ingesproken door Lex Bolmeijer. Er is één nieuw bericht. Klaas... Vandaag vieren we de vrijheid. Jij praat met Bernard Steunenberg vanavond over um, de Dag van Europa aan zijn maandag. Wat vindt hij de mooiste manier om de Dag van Europa te vieren? Ik ga ah. je een uh, mooi gesprek. Dag. Nou, <lacht> ik moet meteen lachen. Ja, dat is uh, een mooie, mooie vraag. Nou, ik denk dat uh, bijvoorbeeld zo'n uh, gesprek als nu... maar ook um, een, een discussie over bepaalde wezensvragen... de aanzien van Europa natuurlijk een mooie manieren zouden kunnen zijn... om die dag van Europa te kunnen vieren. Welke wezensvragen? Nou, wezensvragen van... Uh, ik houd maar even bij uh, de vragen die in Nederland uh, spelen. En ook een uh, vraag die we binnenkort uh, zelf hopen uh, te bespreken met, uh, met anderen. Bijvoorbeeld, wil Nederland nou zeg maar onderdeel zijn van de Europese Unie? En daar gaat het me niet zozeer om dat ik vind dat je eruit moet of, of, of juist niet. Maar het gaat me erom dat je argumenten hebt om het een of het ander te vinden. He, dat debat is in Nederland uh, lange tijd onvoldoende gevoerd. Maar argumenten om het een of ander te vinden? Ja, ik, nou, beetje... ik, ik vind het altijd erg belangrijk om uh, te weten waarom mensen bepaalde dingen vinden. Waarom men vindt, he, bijvoorbeeld een uitspraak van... we moeten eigenlijk uh, niet langer participeren in de euro. He, nou, uh, uh, dat zijn zelfs, uh, soms van die uitspraken die ook in de media worden opgepikt... Waarom vinden mensen dat? Wat zetten ze daarachter? Wat is dan zeg maar de reden eh, die men eraan geeft om dat te vullen? Zijn er ook redenen misschien erop tegen? Zijn er redenen voor? Nou, dat eh, zou je zeg maar, in een discussie eens eh, kunnen uitspinnen. En daarmee hopelijk zeg maar, een betere mening eh, kunnen vormen... over de vraag van hoe je daar tegenaan zou moeten kijken. Maar gaat het niet in een debat altijd over het waarom van meningen? Ja, dat, dat is zeg maar de essentie van het debat, dat ben ik het helemaal met u eens... maar dat debat wordt onvoldoende gevoerd. Er ja? uh, wordt toch hartstikke veel gezegd over Europa? Nee, er wordt veel gezegd, maar niet gediscussieerd. Dat zijn beetje, zeg maar, uh, het zijn allemaal zeg losse uh, Het zijn een beetje proefballonnen. Het zijn mooie opvattingen die je een keertje zeg maar, uh, in de lucht gooit... en vervolgens wordt er weinig mee gedaan. Maar het gaan, ik denk dat dat zeg maar voor Europa en ook een, een dag voor Europa erg belangrijk is... om eens een, een kritisch debat te hebben... maar een debat waarin uh, uh, de argumenten op tafel worden gelegd ja. en besproken worden. En gaat u nou altijd onrustiger slapen als de dag van Europa eraan komt? Want eerlijk gezegd had ik er nog niet zo heel erg vaak van gehoord. Nee, nee, nee. Nou, ik denk dat dat bij vele dagen is dat men gelukkig heel rustig kan, kan blijven slapen. Maar het, het, het, het, al die dagen hebben natuurlijk een zekere symboliek. Nou, deze heeft dan zeg maar de symboliek dat je zeg maar praat over uh, deze processen uh, Dat geldt ook voor andere dagen. Uh, nou, laten we daar eens uh, uh, aandacht aan, aan schenken en wat, laten we dat debat eens dus wat Maar oppakken. weet u uh, wat er georganiseerd wordt in Nederland? Nou, in Nederland uh, vinden daar een bepaalde discussie, ook in Den Haag, uh, uh, plaats over uh, uh, de Europese Unie en over het functioneren van de Unie. Um, nou, in uh, Brussel zelf reden dat ze aan het begin van deze uitzending al, uh, vinden er ook zeg maar, allerlei discussies plaats daarover. Uh, nou, dat, dat gebeurt dus zeg maar, op allerlei ja. plekken. En de ambtenaren in Europa, althans de Europese ambtenaren in Brussel en weet ik veel waar in Straatsburg, misschien, die krijgen allemaal vrij hè, maandag. Ja, maar het zijn er heel weinig, dus dat er gaat uh, uh, daar zal het niet aan liggen. Ik denk dat uh, de meeste Europese ambtenaren zijn nationale ambtenaren. Dat is ook weer zo'n misverstand dat als de ware Europa heel groot is... en dat je heel veel uh, Europese ambtenaren hebt. Nee, hè, dat aantal is heel beperkt. Ik geloof ik iets van, van 30.000 uh, heeft men een keer uh, uitgerekend. Klinkt toch als best veel, vind ik. Maar, nou, maar ja, goed. De, de Belastingdienst Nederland heeft ook 30.000 ambtenaren. Oké, okay, dan valt het inderdaad wel weer mee. Um, Dat dacht ik ook. Maar die 30.000 mensen hebben in ieder geval een vrije dag. Al die andere mensen moeten hier gewoon doorwerken. Um, heeft, het, heeft het nou zin, zo'n dag van Europa? dat is wat je zelf zeg maar, daar aan uh, zin aan, aan geeft. Kijk, ja, uh, als je er niets om geeft, dan heeft het weinig zin, denk ik. Uh, dan ga je daar zeg maar, je schouder ophalen en voorbij. Tegelijkertijd, wanneer je zeg maar, geïnteresseerd ge ge ge bent... en je wil eens een keer erover praten... en wanneer er dat soort discussies uh, uh, worden georganiseerd... Ja, dan kan het zin hebben. Ja, dus ja, dus de... ja, dus die zingeving uh, uh, ligt ook bij, uh, maar, bij... Maar de mensen die er al bij betrokken zijn, die, die geven er zin aan. En mensen die er niet zozeer bij betrokken zijn... die zullen er ook weinig van merken. Toch? Dat zou ook. Ja. Ja, die zingeving, dat, dat ligt uh, in ieders uh, eigen hand. Dus, ja. dat, dat gezegd is ook, uh, je kunt een, een paard naar de, de beek brengen of naar de bron brengen. Maar ja, om een gegeven ogenblik is het aan het beest om zelf zeg maar, te gaan drinken. Zo geldt het ook zeg maar, bij dit debat. Oh, mooie vergelijking. Weet je wel waarom het op 9 mei is? Is dat een, is er iets? Uh... Dat weet ik niet. Nee, ik, weet, ik, ik heb er iets vraags over, Nou, laten we dat gewoon even zitten. Het is in ieder geval op 9 mei. Dan gaan we even naar dat Monet Center of Excellence. Vind ik zo'n mooie naam, Center of Excellence. Ja. Moet je daar veel voor doen om zo'n naam te krijgen? Uh, ja en nee... Um... Nou, de naamgeving is onderdeel van een programma wat de Europese Unie kent... waarmee Centers of Excellence in Europa, maar ook naar buiten... Zeg maar in andere landen, meer in, in, in zeg maar de neighborhood countries... de landen die rondom de Europese Unie liggen... maar ook in Amerika en Canada... om daar bepaalde activiteiten mee te stimuleren... Nou, daarvoor uh, gelden een aantal criteria. Enerzijds uh, zijn dat zeg maar, de kwaliteit van degenen die daarmee uh, mee bezig zijn. Tegelijkertijd, ja. dat is de andere kant. De anderzijds, uh, je moet ook een soort van activiteitenprogramma voorstellen. wat uh, men voldoende zeg maar, vindt om als het ware ja, dat debat ook uh, te stimuleren. Maar het is dus een compliment voor u? Niet alleen voor mij, uh, mede voor mij, maar ook voor anderen in Leiden. maar ook zeg maar, bij Klingendaal en aan de Haagse Hogeschool. omdat we dat met z'n drieën als instelling hebben gedaan. In de vierde plaats geldt het ook voor het Montessieu-instituut... wat in, in Den Haag is gevestigd. En we doen dat gezamenlijk... Um, om samen ook zeg maar, die discussie en dat debat wat aan te gaan jagen. Ja. W uh, wat zijn nou belangrijke speerpunten voor u? Waar wilt u met name aandacht aan besteden? Nou, Ik denk dat um, er één heel belangrijk speerpunt is... en dat geldt met name natuurlijk voor uh, Nederland, voor ons hier. Uh, dat is um, om een aantal vraagstukken die we... Eigenlijk zeg maar, in de afgelopen tijd op tafel hebben uh, uh, gelegd. om die eens um, uh, in discussie te brengen. om het debat daarover te starten. En welke vragen? Um, nou, één vraag uh, is bijvoorbeeld de vraag van... goh, willen we nu echt uh, onderdeel zijn van de Europese Unie of niet? Nou, ik geloof dat dat uh, in zekere zin uh, een illusie is... om te menen dat je dat niet zou willen. Maar goed, um, het is denk ik wel heel belangrijk... ook voor je, uh, uh, de meningsvorming in Nederland... om die discussie eens uh, te voeren. En die voor- en nadelen eens wat concreter te krijgen. Ja. Maar is het dan uw... Um... Missie, zou je kunnen zeggen, om meer mensen enthousiast te maken over Europa? Of, of heeft u niet zozeer in die nou, zinne... Ik denk dat de missie um, uh, een soort van, van, van, van, van kritische, uh, maar tegelijkertijd misschien kritisch opbouwende houding uh, uh, uh, uh, uh, te, te, te creëren. Kijk, ik zou het helemaal niet erg vinden als iemand zegt... Van, ik zie er helemaal, he, als iemand zegt, van, ik zie er helemaal niets in, om die en die reden. Prima, dat kan. He, ja. Dat is een, ook een, misschien zeg maar een kwestie van, van, van, van smaak, het wegen van, van he, de argumenten. Uh, persoonlijk denk ik dat het um, heel waardevol kan zijn. Maar het ligt natuurlijk ook weer ten dele aan de, de keuzes die men uh, in het, het Europese maakt. Ja, precies. Maar u krijgt geld uit Europa. Zeggen ze er dan wel bij, van, dan moet je wel zorgen dat er wat meer mensen enthousiast worden? Nee, nee dat zegt me niet erbij. Nee? Nee. Je mag, als er maar over gesproken wordt, wat daar verder uitkomt, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als nee. nou blijkt dat na die debatten die u gaat voeren, nog veel meer mensen tegen Europa zijn in Nederland... dan is het ook goed, als ze er maar goed over nadenken. Dat, er zijn geen, geen, geen, geen voorwaarden gesteld. Het enige zou kunnen zijn dat je zeg maar beoordeeld wordt op dat activiteitenprogramma. Mijn inzet op dat punt is: laten we nou eens dat debat gaan voeren met z'n allen. En laten we het maar eens hebben over dat Europa, waar we nu al zoveel jaren lid van zijn. Wat vinden ja. we daar nu van? En dat geldt ook voor andere vraagstukken, zoals het vraagstuk over de toetreding van Turkije, voor of tegen. Hoe zit dat? Of de vraagstukken rondom uh, solidariteit. Um, he, zeg zijn maar, heel actueel geworden met um, uh, de schuldencrisis. Uh, he, Stel je zijn aan we dan Ierland en Portugal? Precies, of... zijn we bereid om op een gegeven ogenblik um, uh, op een bepaalde manier bij te dragen aan uh, de problemen die sommigen in Europa hebben opgelopen in de afgelopen jaren. Ja. Nou, nou, doet u dat als, uh, als universiteit? We hebben het ook, de Hoogschool Den Haag ook, en, de, en uh, het uh, Instituut Klingendaal. Uh, is dat niet iets wat gewoon in de politiek besproken moet worden eigenlijk? Ik, nou, ik denk dat dat een van de, uh, uh, ja, zeg maar de, de, de punten is... die in de afgelopen jaren wat onderbelicht is geraakt. En Ik hoop ook, en zeg maar, in die zin doet de Tweede Kamer... op dit moment uh, zeer haar best om dat uh, sterk te verbeteren... om het debat over het Europese nu eens wat beter te gaan voeren over beleidsinitiatieven, over vragen van welke richting het moet het opgaan. Dat de debat moet je dus niet voeren met een beperkte groep aan de tafels... die vooral in Brussel te vinden zijn. Maar dat de debat moet je ook zeg maar, voeren met de mensen die in een lidstaat wonen. Ja. En dat debat is denk ik in de afgelopen jaren sterk onderbelicht gebleven... omdat de politiek op een of andere manier geen behoefte voelde om dat debat te voeren. Ja. Waarom bent u enthousiast over Europa? Nou, ik denk dat uh, Europa uh, uh, voor ons, uh, uh, en dan praten we even zeg maar, ook voor het, het Nederlands belang... heel veel uh, uh, positieve zaken heeft gebracht. Het CBS uh, heeft in een studie een aantal jaren terug... Uh, becijferd dat uh, ons uh, uh, nationaal product een stuk hoger ligt... Uh, met zeg maar, de handelsmogelijkheden die de Europese Unie... Uh, uh, uh, heeft opgeleverd. Um, he, dus, en, en dat heeft men ook zelf zeg maar, gekwantificeerd uh, in de vorm van, een, van een, zeg maar een. Nou, niet een prijskaartje, maar een soort van bonus zou je kunnen zeggen, per Nederlander. Ik geloof dat het bedrag uh, rond de 1400 euro per, per Nederlander ligt. Nou, dat is een direct belang van laten we zeggen, het feit dat wij uh, als Nederland, als kleine open economie. in uh, Europa uh, met andere handel kunnen uh, drijven. Maar is dat 1400 euro per jaar? Persoon. Per persoon. Per jaar, per, per... persoon. oké. Okay. Dus dat hebben we eraan? Dat verdienen we erop? Dat is, zou je kunnen stellen, um, als je het heel materialistisch bekijkt... Uh, het profijt wat uh, de Europese Unie op dit moment uh, ons geeft. Maar Kijk, bent u daarom ook enthousiast nee, over nee, op, omdat nee, nee, we er Rijk nee, van nee, worden? Nee, nee, nee, nee. Nou ja, goed, ik probeer het maar even weg bij de tijdgeest te uh, houden. Ja, nee, nee, uh, maar het gaat, gaat om uw persoonlijke. Maar, uh, nee, Ik denk dat uh, de, de veel grotere uh, uh, uh, uh, winst? De winst... pluspunt van Europa is, is dat we nu... Uh, al, al, al heel veel jaren in, in, in, in vrijheid, maar ook in, in, in grote vrede, zeg maar, kunnen leven. Ik bedoel, ik, ik, uh, moet... Maar is dat een inschatting dat dat ligt aan de Europese Unie, of, of, of kunt u dat aantonen? Nou ja, dat zijn natuurlijk altijd hele lastige zaken. Of je dat nu wel of niet kunt aantonen. He, wat is nou zeg maar, een alternatieve uh, geschiedenis van, uh, van Europa. Wanneer we niet zeg maar, uh, rond 1950 uh, begonnen zijn met zeg maar, dat proces van Europese integratie. Uh, uh, wat langzaam zeker heeft geleid tot de Europese Unie zoals we dat nu kennen. Maar ik denk toch dat dat. Uh, uh, zonder, dat, je dat zonder dat je dat nu voor 101 kunt bewijzen. Dat dat heel profijtelijk is geweest voor ons allemaal. He, ik ik zou me uh, erg ongelukkig hebben gevoeld wanneer we in de afgelopen uh, jaren dat ik hier uh, op deze planeet heb uh, mogen uh, uh, doorbrengen... om daar een aantal wereldoorlogen nog uh, gehad heb met al die misère en, maar, en ellende van dien. Maar zegt u daarmee ook dat uh, als de Europese Unie blijft bestaan... dan is de kans op oorlog, in ieder geval binnen Europa, uh, heel klein? Ik denk dat het helpt om op een gegeven moment mensen bij elkaar te brengen. Kijk, als jij zeg met maar elkaar handel drijft en we komen elkaar tegen en we praten met elkaar. dan is het natuurlijk veel makkelijker om allerlei misverstanden. een opeenstapeling van, laten we zeggen, frustratie weg te nemen. En ik denk dat dat, zeg maar, je natuurlijk helpt om te voorkomen dat je op een gegeven ogenblik. naar veel ergere dingen gaat grijpen. Ja, als u nou met dat uh, Monet Center of Excellence. Uh, allerlei debatten en. en en uh, misschien wel symposia gaat organiseren. Uh, wilt u dat dan ook toch wel een beetje overbrengen? Gaat u dan uh, zelf veel meepraten? Nou, uh, ik uh, denk uh, dat uh, dat niet helemaal de bedoeling is. Kijk, de bedoeling is om zeg maar, een kritisch debat te hebben. Met ja. voor's en tegens. En, um, uh, nee, maar als u enthousiast bent, dan kan ik me voorstellen... dat je dat ook wil overbrengen op mensen. En dat je die debatten daar ook uh, voor gebruikt. Nou, dat enthousiasme uh, uh, is er natuurlijk zeker. En dat enthousiasme ligt ook in het feit dat je zeg maar, die discussie en debatten organiseert. Tegelijkertijd uh, is het nou niet de bedoeling dat die debatten zeg maar, nu een soort van uh, manier is om dat enthousiasme over te brengen. In de zin van dat iedereen het op die manier moet gaan zien. En hoe nee. betrek je nou mensen daarbij die niet zo enthousiast zijn over Europa? Want die, die interesseren het toch helemaal niet? Die komen niet naar die debatten? Nou, dat uh, uh, uh, het tegendeel. Uh, uh, yeah, is al zeg maar het enige duidelijk wordt. Kijk ook de PVV bijvoorbeeld een partij ja. die niet bekend staat, die de de bekend staat voor, de voor Unie. grote liefde voor de Europese Unie, doet wel mee aan die debatten. En uh, dat gaat er dus niet om om daaruit te dragen dat zij dat ook dan dan vinden, hè, dat ze achter dat uh, uh, bepaalde ideaal uh, zou staan. Maar het gaat er opnieuw weer om om uh, duidelijk te maken waarom je bepaalde zaken vindt. Waarom vind je zeg maar iets goed of waarom vind je iets slecht? Wat is het verhaal erachter? Ja. Goed, waarom heet het eigenlijk Monet Center? Ja, dat heeft te maken met het feit dat Monet wordt geëerd in feite met het programma. En dat is weer een naamgeving die afkomstig is van, het, van de Europese Commissie die dat zo heeft bedacht. Ja. Um, die discussies die komen eraan. Um, gaat u nog meer doen of is het vooral inderdaad debat... Het zijn vooral debatten, maar ook in het onderwijs uh, binnen de universiteit... Uh, uh, vinden ook een aantal activiteiten plaats in de vorm van masterclasses. Er wordt op dit moment uh, zo'n masterclass gegeven voor studenten in verschillende faculteiten... Um, en ook komend jaar staan ook soortgelijke activiteiten op de rol. Dus ja. er zit ook een soort van uh, onderwijscomponent in het pakket. Ja, goed. We gaan zo meteen even doorpraten over wat thema's uh, over Europa. Ook over de solidariteit en uh, nou, meer van dat soort dingen. Misschien nog wel even over Turkije. Maar eerst maar even naar wat muziek van u luisteren. Wat, wat heeft u meegenomen? Ik heb uh, onder meer uh, No More Heroes van de Stranglers meegenomen. Uh, uh, een oud nummer, uh, maar tegelijkertijd denk ik uh, dat uh, heroes of zeg maar, uh, grote helden soms ook zeg maar, uh, een groot risico uh, uh, uh, kan betekenen. Want uh, een, een grote held uh, trekt vaak zeg maar, uh, grote hoeveelheden mensen die er ook uh, zeg maar, uh, naar luisteren en geloven dat uh, wat de held zegt uh, waar is. Dus ik hoop eigenlijk een klein beetje dat we in Europa, althans... of, of, of he, in, in onze wereld, om het maar zo te zeggen... niet te veel hele grote helden gaan krijgen. Nee? Want die zijn gevaarlijk. Ik zou zeggen, kijk eens naar de geschiedenis. Ja, ja maar soms hebben ze ook wel een beetje nodig. Maar niet, niet te ja, groot. Ja. Dus grote, kleine heldjes, die zijn leuk. Ja, dat is, dat, precies. Oké. Okay. No More Heroes. En deze muziek is meegenomen door uh, Bernard Steunenberg... hoogleraar bestuurskunde in Leiden... en initiatiefnemer en coördinator van het Monet Center, Center of Excellence. Nou, we hebben net al uitgelegd wat dat is en uh, wat dat allemaal wil. En dan gaan we nu maar eens even in op wat uh, thema's in Europa. Um, net noemden we al even die solidariteit. Hè? De solidariteit uh, van landen onderling, uh, van misschien ook wel burgers onderling. Heb ik het nou mis of wordt hij minder in Europa? Um, nou misschien dat die solidariteit uh, nooit goed um, uh, vorm is gegeven. Um, en dat heeft te maken met het feit dat uh, zeg maar ook in zeg maar de politiek... Uh, solidariteit een wat lastig uh, concept is. He, laten we het even eenvoudig uh, stellen... Ja, zeg maar de, de wat meer rechtse partijen uh, hebben een wat andere focus. En dat gaat over uh, dingen als markt, uh, uh, vrijhandel en dergelijke. Nou, dat is erg goed uh, uh, in Europa zeg maar, vormgegeven met het uh, interne marktprogramma. Daar hebben we ook heel veel baat bij gehad. Dat dus is uh, uh, ook iets wat, wat enorm goed uh, gewerkt heeft. Hè. Die 1400 euro die ik zo even noemde, heeft daar ook mee uh, van doen. Hè. Wij hebben met onze handel heel veel profijt uh, gehad in de afgelopen jaren van het proces van, van eenwording en het hebben van deze grote markt. Nou, aan de linkerzijde, hè, wanneer je dan kijkt naar de klassieke opvatting... over solidariteit... Ja, dat zijn zeg maar dingen die met de welvaartsstaat uh, voldoen uh, hebben. Uh, onze welvaartsstaat, en datzelfde uh, geldt natuurlijk zeg maar, he, voor Duitsland, voor Frankrijk. Iedereen zit op zijn eigen eiland op dat vlak. En probeert ook eigenlijk om dat eilandje ja, te verdedigen tegen die boze buitenwereld. En uh, wat ontbreekt in feite, in, uh, vind ik, in het uh, denken over Europese integratieproces... is van hoe nou Europese solidariteit gemaakt moet gaan worden. Wat is dat dan? Maar de vraag was, wordt het minder? Nou, ik denk dat um, uh, die nationale solidariteit staat natuurlijk stevig onder druk, um, omdat we merken dat het om betaalbaar gaat worden. Hey, kijk naar het debat in Nederland met de recessie, moeten we gaan praten over dingen als uh, versobering van pensioenen, uh, uh, uh, langer werken, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar um, de Europese solidariteit is eigenlijk um, uh, iets geweest wat uh, lange tijd uh, niet echt besproken is. En, en daarmee kan ik dus niet de vraag beantwoorden of het minder geworden is. Het was er ook niet. Uh, uh, niet in de mate die we eigenlijk misschien zouden moeten gaan krijgen. Misschien is die solidariteit is ook een klein beetje zeg maar, weggeduwd, uh, omdat het ook economisch erg goed ging met iedereen. Ja, ja, maar het, het, u heeft niet de indruk dat er steeds meer kritiek komt op uh, steunmaatregelen voor andere landen? Nou zijn die nu nou, wel ja, wat extremer is, misschien ook dan ja, maar in het verleden? Dat, dat is als ware nu uh, uh, zeg maar het acute probleem wat nu op de politieke agenda is terechtgekomen. Dat we op een of andere manier nog geen antwoord hebben geformuleerd op vraagstukken die met deze recessie bijvoorbeeld te doen hebben... die te maken hebben met uh, uh, zeg maar, de migratiestromen, uh, vooral dan uit uh, uh, Noord-Afrika. Ja, um, ja er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke thema's als je het over solidariteit hebt. Dat is de, de steun bijvoorbeeld aan Portugal nu, hè, die een mm -hmm. uh, paar dagen geleden bekend is geworden. Uh, Ierland heeft al geld gehad uit dat noodfonds. Dat is één vorm. We proberen andere landen te helpen. En sommige mensen zijn daar dan weer fel op tegen. Anderen vinden dat juist heel goed. En dan heb je ook de vluchtelingen uit Noord-Afrika... die Italië binnenkomen en waar Frankrijk van zegt... nou, bij ons komen ze de grens niet over. Klopt. Nee, maar dat um, uh, is, denk ik... Um, juist één van die problemen waar... Je uh, uh, ook in Europa nu is uh, uh, over nagedacht moet worden... maar ook een politiek antwoord op moet worden uh, geformuleerd. En volgens mij is het antwoord uh, nog steeds zeg maar, niet uh, goed en duidelijk uh, uh, gesteld. Ik denk dat er een soort van nieuwe solidariteit uh, uh, besproken moet gaan worden... die betekent dat je zeg maar, wel op een gegeven ogenblik je realiseert... dat jouw welvaart, die je bijvoorbeeld in Nederland hebt... misschien sterker afhankelijk is door allerlei uh, uh, ja, interdependencies... afhankelijkheden, uh, ook met onze eigen handel... Um, van um, laten we zeggen, hoe um, uh, anderen zich bijvoorbeeld in Europa, maar dat geldt natuurlijk ook in zekere mate erbuiten, zich uh, voelen. He, als wij zeg maar ontzettend rijk worden door um, onze handel, maar vervolgens zeg maar. Uh, uh, uh, op een soort van eiland terechtkomen waarin allerlei landen rondom, rondom uh, dat land uh, liggen met uh, uh, heftige armoede, ja, dan, dan heeft dat na een verloop van tijd, heeft dat consequenties. Maar, maar dat is toch helemaal geen reëel beeld? Zover is het niet en zover komt het? Dat toch weet ook ik. Niet, nou, dat weet ik dus niet. Ik denk dat uh, uh, we daar nooit over hebben nagedacht, omdat het een hele lange tijd heel goed met ons ging. Uh, maar, het... maar denkt u dat het mogelijk is dat de landen binnen de Europese Unie. Uh, en dat daar echt mensen zijn die misschien minder eten dan ze zouden willen? Nou, er zijn natuurlijk altijd al landen, uh, zeker met de nieuwe lidstaten... die het een stuk minder hebben. Hè? Dus als je het uh, praat over die Oost-Europese landen... daar uh, heeft men geen fantastische pensioenen. Uh, uh, daar liggen lonen zeg maar, op een ander pijl. En dan zijn de voorzieningen ook een stuk minder dan de voorzieningen die we in Nederland hebben. Maar nou, da daarom zijn er misschien ook wel veel mensen die zeggen die landen hadden er helemaal niet bij moeten halen. Nou, ik denk dat juist zeg maar, het goede antwoord zou kunnen of zou moeten zijn. Van die landen moet je er wel op een of andere manier bij halen. Om ervoor te zorgen dat um, uh, je ook um, uh, uh, dat je een aantal dingen doet. Je creëert als het ware uh, democratieën rondom je eigen democratie. Dat is denk ik uh, een heel verstandige zaak gelet op, zeg maar, overweging rondom vrede en veiligheid. Je creëert ook zeg maar markten Waarmee je zeg maar, zelf handel kunt drijven. He, dan zeg maar met iemand die geen geld heeft. is het erg moeilijk handel te drijven. want um, uh, die heeft geen, uh, geen koopkrachtige vraag. Dus in die zin zit er ook een stukje eigenbelang voor de Nederlandse bedrijfsleden in. om te zorgen dat je die markten om Nederland gecultiveerd. Zeg maar, uh, uh, en, en u noemt ook democratie daarbij. Dus u zegt eigenlijk. Uh, landen die niet binnen de Europese Unie actief zijn. die, die zijn minder democratisch. Of nee, dat zijn die hebben minder ja, prikkels nee, om niet. democratisch te worden? Nee, ook niet. Maar dat dat, uh, nee. zijn u dan democratisch? De landen in de Europese Unie zijn democratisch. Ja. en ik denk dat dat. Uh, maar dat waren ze toch al? Ik bedoel, uh, Europa... Nou, ze zijn, dat waren ze dus niet. Uh, no. De landen in Centraal- en Oost-Europa waren het niet. Maar op... Nee, maar die waren het op... al wel toen in de Europese Unie? Jazeker, nee, nee, nee, nee. nee. Die, die, daar, daar hebben ze ook enorm uh, hard aan getrokken. Uh, door allerlei, ook voor hun zeer pijnlijke hervormingen door te voeren. En niet alleen zeg maar, op het punt van. Uh, zeg maar de werking van het politieke systeem... maar vooral ook op het punt van de werking van hun eigen economie... en hun eigen openbaar bestuur. En ja, dat uh, is natuurlijk een hele fant een fantastische operatie geweest... ook een fantastische prestatie geweest aan de ja. kant van die landen. Maar tegelijkertijd, uh, ik denk dat je zeg maar, moet voorkomen... dat welvaartsverschillen veel te groot gaan worden... dat het uit de hand gaat lopen en dat dat op een gegeven moment... tot spanningen gaat leiden. Ja. En daarmee zegt u dus volgens mij ook... het is goed om landen als Ierland en Portugal, misschien ook wel Griekenland straks... Te steunen. En als ik dat nog even. Nou, wil nou, eens ja, dat, dat, kijk, dat is natuurlijk weer um, uh, een wat lastiger debat, um, omdat daar ook weer uh, andere elementen een rol bij spelen. Um, het lastige van dat debat is dat um, uh, uh, het, zeg maar, de economie en, en markten uh, zijn uitermate complex. Um, en het is misschien een misvatting uh, te denken dat je daar een, eenvoudig en makkelijk in kunt, um, uh, kunt, kunt, uh, kunt sturen als, als overheid zijnde. Kijk, in het geval van de schulden, bijvoorbeeld neem ik het geval van Griekenland... als daar niet wat aan wordt gedaan, dan moet er gesaneerd worden. Maar saneren betekent dat op een gegeven moment deel van die schulden niet meer worden betaald. En wanneer je weet dat die schulden dan weer vooral in handen zijn van bijvoorbeeld landen als Duitsland... ja, dan betaal je toch ook weer als rijker Europees land een deel van het probleem. Maar het is toch alleen maar een extra argument om steun te geven? Ja, maar tegelijkertijd wil je weer voorkomen, en dat is weer de keerzijde, daarom is het zo lastig eh, dat landen daar weer op gaan anticiperen en eh, schulden weer gaan maken, om te, eh, met de hoop dat dat na verloop van tijd weer door een ander wordt opgepakt. Ja. Dus eh, het is een beetje, zeg maar, laveren tussen, zeg maar, enerzijds eh, het voorkomen dat. Eh, we als het ware uh, uh, ongecontroleerd uh, uh, toch weer die schulden gaan betalen. Maar uh, dat is dan ongecontroleerd. Je weet niet helemaal uh, precies en, en niet zeker waar dat dan zeg maar, precies terechtkomt. Tegelijkertijd wil je ook weer voorkomen... dat uh, die schulden uh, uh, uh, weer gaan, gemaakt gaan worden in de toekomst. Um, omdat landen mede van ja, uh, uh, uh, uh, onze grote broer... Uh, ja, ze helpen uh, ons toch wel. Ze hm? helpen ja. ons toch wel. Ja, maar ja, daarom zijn er ook allerlei strenge regeltjes... waar ze zich dan vervolgens aan moeten gaan houden. Maar dat zijn een van de, van, zeg maar, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren... dat men eh, langzaam zeker ook heeft ingezien... dat het, het toenmalige bestuurlijke arrangement... rondom die eurozone eigenlijk helemaal te rijkend was. En dat als het ware ja, toch wat gaten die gestopt eh, moesten worden... om te zorgen dat eh, zeg maar, landen niet meer in zo'n situatie zouden eh, terechtkomen. Ja, en dat bedoelt u met... Eh... Of tenminste, die, dat gaat dichtstoppen. Dat heeft te maken met die regels die gesteld Precies, worden. Precies, dat, dat daar strenger naar gekeken wordt. Maar ook gekeken wordt naar uh, hoe men zeg maar, omgaat uh, met hun eigen uh, nationale begrotingen. En dat uh, men niet te veel zeg maar, uh, schuld gaat, uh, gaat maken door tekorten te gaan ja. lopen enzovoort. Ja. Als je nou nog even vanuit die solidariteitsgedachte... en misschien ook wel de gedachte van democratie... mensenrechten kijkt naar Turkije. Vindt u dan dat Turkije lid moet worden van de Europese Unie? Ja. Heel complex. Um, Probeer het zo kort mogelijk zo ja. Nou, Misschien is mijn mening niet zo belangrijk. Nou ja, maar ik stel het maar nu. U zit hier. Maar, ja, nee, maar, uh, wilt u dat liever niet zeggen? Ik, ik heb een heel uitvoerig antwoord. We hebben er ook onderzoek naar gedaan met studenten in Leiden... naar de vraag van, van hoe zit dat nou? Hoe kijkt de bevolking daar tegen dat vraagstuk aan? En dan praten we over de bevolking in een aantal lidstaten, maar ook in Turkije... Um, nou, het opvallende is, um, en ik neem maar even nu het voorbeeld van uh, Duitsland... een groot land, uh, ook een land wat denk ik uh, een belangrijk uh, uh, gewicht in de schaal ligt... wanneer het gaat om die keuze. Ja, daar blijkt toch dat een uh, belangrijk deel van het publieke discours... Um, of het concours moet ik eigenlijk dan zeggen, het debat... Uh, um, ja, gaat over uh, zaken die uh, niet bepaald zeg maar, uh, uh, voor uh, uh, lidmaatschap van Turkije uh, uh, spreken. In ons onderzoek uh, komt naar voren dat er um, uh, drie... Als ware discussies in Duitsland worden gevoerd. Eén daarvan is positief, maar twee zijn wat negatiever. Eén zegt van. wij moeten zeg maar ons vooral gaan richten nu op de Europese Unie en niet op Turkije. Dus Turkije moet geen lid zijn. Het tweede is nog wat emotioneler, zou je kunnen stellen. Dat zegt van. ja, Turkije past gewoon niet bij de Europese Unie. Niet religieus, niet economisch, het is niet democratisch. Kortom, daar worden allerlei. Mm -hmm zeg maar uh, emotionele argumenten ook uh, uh, gehanteerd... om te zeggen van nee, dat willen we niet. Nou, dat, dat denk ik is dan een belangrijk tegen... dat um, uh, vanuit die hoek er weinig steun uh, uh, te, te vinden is. Maar ook in Turkije, en dat uh, is denk ik ook wel opmerkelijk... Uh, uh, zien we ook, want daar hebben we ook naar gekeken... Uh, dat ook in Turkije zelf uh, het nog geen uh, uitgemaakte... iedereen zaken, is even nee, nee, nee, in, Maar wat vindt u nou? Um, ik vind het een hele lastige keuze, um, um, omdat um, uh, het, het niet één dimensie. Het is niet. Bent ben er ook tegen. niet uit? Ik ben er ook niet uh, uit. Ik denk dat zeg maar om, om, om veiligheid en, en, en dat soort argumenten dat uh, een plus is, misschien ook vanuit um, het oogpunt van, uh, van uitbreiding van de, van de markt. Ook weer een plus. Tegelijkertijd, ja, er zijn ook weer uh, een aantal minder punten. Uh, en u, moet, u moet voor jezelf ook nog de knoop doorhakken. Wat dat betreft. Uh, en die knoop um, hangt ook natuurlijk in belangrijke mate af uh, of, of het land zelf nu ja, wel wil. Nee, en uh, daar heb ik twijfelen over. Even een ander punt. Want er zijn uh, in veel landen verkiezingen geweest. In uh, Finland heb je uh, verkiezingen gehad. Daar zijn de, de echte Vinnen heel erg opgekomen. Een beetje populistische partij. Uh, in, in Schotland waar, uh, is er ook uh, gekozen. En daar hebben we hebben een kort uh, fragmentje voor. De Schotse Nationale Partij heeft de absolute meerderheid behaald in het Schotse parlement. Partijleider Selmond noemt het een historisch moment, want het is de eerste keer dat een partij de absolute meerderheid haalt daar in dat Schotse parlement. En de partij heeft meteen beloofd een referendum over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk te houden. Ja, die willen los van Engeland, die zullen ook wel niet heel enthousiast zijn... in alle opzichten over Europa, schat ik dan zomaar in. In Nederland heb je de PVV, in Frankrijk heb je de me, mevrouw de dochter uh, Le Pen. Nou, zo zijn er meer landen waar het enthousiasme voor Europa... en voor de euro soms ook een stuk minder groot wordt. Uh, hoe gevaarlijk... Uh, is die tendens, of hoe, hoe slecht vindt u die? Nou, ik denk dat dat past bij uh, de vraagstuk over solidariteit... en ook zeg maar over het, noem maar de oude en de nieuwe solidariteit. Uh, ik denk dat dit soort partijen ook vooral uh, uh, kijken naar uh, het instand houden... van een aantal uh, welvaartsargumenten op hun eigen eiland. En ik denk dat dat na verloop van tijd een onhoudbare uh, stelling is... omdat je dus niet die welvaartsargumenten in zo'n klein gebied, in zo'n land zelf, zeg maar, kunt, kunt betalen, kunt bekostigen. Maar die stelling komt wel steeds meer op, lijkt me. Ja, het. maar dat heeft ook weer te maken met een soort van misvatting. Tegelijkertijd, uh, ik denk dat de politiek daarmee ook zichzelf een slechte dienst bewijst... door dus niet wat uitvoeriger en wat... Uh, uh, uh, uh, nou zeg maar, met meer geluiden te praten over wat nou zeg maar ook de voordelen zijn van, uh, van dat integratieproces. Ja, opnieuw kom ik dan weer terug. Als een land als Nederland uh, zoveel profijt, materieel ja. profijt heeft, dan praat niet eens over vrede- en veiligheidsvraagstukken. Aan uh, dat proces ja. van eenwording. Dat geldt natuurlijk ook voor een aantal andere landen. Dus we worden er allemaal rijker. Van aan de andere kant zeggen veel mensen van Europa heeft veel te veel macht. Er worden veel te veel regeltjes vanuit Europa. Onze landen ingestuurd. Uh... En, en bovendien is het vaak heel moeilijk om met uh, al die landen tot een, uh, een besluit te komen. Dat zie je ook bijvoorbeeld met de reactie op uh, wat er in Arabië gebeurt, hè, die Arabische lente. Vandaag is zijn er dan toevallig sancties afgekondigd tegen, tegen Syrië. Maar dat duurt allemaal zo lang voordat er één beleid uit Europa komt. Dat is ook vaak kritiek. Ja, uh, tegelijkertijd, um, uh, nee, dat punt dat dat, dat. dat heeft ook te maken dat je met uh, zoveel verschillende landen. en daarmee dus met zoveel verschillende smaken aan tafel zit. Dat is altijd heel lastig om dan heel snel te opereren. Maar eigenlijk, kijk ook naar de problemen rond de recessie, is Europa daar toch redelijk uitgekomen. En ik denk ook met nu zeg maar de Arabische Lente en de die migratiestromen die dat misschien ten dele tot gevolg heeft gehad. Er ligt nu al een, een, een stuk van de Europese Commissie om daar eens naar te gaan kijken, waarin ook over zaken wordt gesproken die. Denk ik redelijk onorthodox zijn. Zeg maar de, de mogelijkheid om in het kader van het Schengen-akkoord toch nog weer, eh, als dat zeg maar noodzakelijk is, op tijdelijke basis. De grens, grens nou, grenscontrole te plegen. Ja. Om te zorgen dat je zeg maar geen illegale migratiestromen krijgt. Ja, zodat ze in Italië blijven allemaal. Nou ja, dat kan ook in andere landen natuurlijk eh, eh, landen. Eh, eh, ik denk dat eh, daar de vraag is van, van eh, dat geldt voor iedere migrant... Eh, dat daar bepaalde afspraken over zijn gemaakt van hoe we daarmee omgaan... Eh, wat zeg maar kan en wat niet kan. En eh, dat kader moet je kunnen eh, blijven toepassen. En nou, eh, de, de vraag die hier nu op tafel ligt is van hoe kunnen we voorkomen... dat land er eigenlijk misschien eh, op een wat andere manier mee omgaat... omdat ze menen dat ze erg onder druk eh, staan. Ja. Ik ga even wat tegen de luisteraars zeggen. Uh, uh, want uh, dit gesprek zit er alweer bijna op. Dan komt zometeen Radio Bergeijk. En dan uh, twee minuten over en dan, dan terug. En dan uh, praat ik met luisteraars. Uh, en de vraag die ik daarvoor geformuleerd heb is... In, in hoeverre voelt u zich verbonden met de mensen in andere Europese landen... zoals Griekenland, Portugal, Roemenië of welk land dan ook. Uh, uh, waar komt die betrokkenheid bij die landen vandaan? Misschien uh, handelt u wel met die landen of bent u er heel vaak geweest? Of heeft u familie? Ja. In zo u, u heeft een band met Roemenië. België, sorry, Dogreien, Dogreien, Ja. ja. Uh, dus nou ja, hoe, hoe solidair bent u, luisteraar, met andere Europeanen? Daar wil ik het graag over hebben zo meteen. 0800-1121. Als u wilt bellen, 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar kazeluna.ncrv.nl. caseluna.ncrv.nl. En twitteren kan naar hashtag kazeluna. U kunt ook nog even naar onze site, kazeluna.ncrv.nl. Als de aflevering, of de uitzending afgelopen is, kunt u daar bijvoorbeeld nog even kijken naar die Libris literatuurprijsfilmpjes. Of morgenochtend luisteren naar dit gesprek als u het nog een keer wilt horen, want dat is daar dan te beluisteren. Uh, hoe zit dat met die familie uit Bulgarije? Dat zit heel goed. Ja. Want, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Nee, mijn partner ik, uh, uh, komt uit Bulgarije. En, en uh, dan heeft u natuurlijk ook een goede band met dat land. Kan ik me zo voorstellen? Nou, ik weet niet. Kijk, dan wordt het, zeg maar het kleine wordt, uh, het grote. Ik heb een goede band met uh, mijn familie in Bulgarije, maar um, uh, dat betekent dus niet dat ik nu uh, uh, helemaal pro-Bulgaars ben. En dat ook zeg maar, het beleid wat de Bulgaarse regering uh, tot uitvoering brengt, uh, uh, mij zeg maar, tot grote vreugde stemt. Uh, nee, dat zijn aantal van beter. dingen die uh, daar uh, wel wat beter zouden kunnen. Ja. Goed, uh, nog even over Europa en over uh, uw uh, Centrum Monet Center of. Excellence. Um, dat, dat is nu drie jaar. Gaat dat door? Het is nog niet ja. zo lang bezig, hè? En ja, grote ja. plannen. Wat is er nou veranderd in Europa uh, als die drie jaar om zijn? Ja, dat het ook. Nu is dat weer uh, een kwestie van schaal. Kijk, um, uh, ik heb nog niet de illusie dat nu um, we over drie jaar, zeg maar, allemaal betere uh, uh, Nederlandse staatsburgers zijn. En dat we, zeg maar, hier in Nederland uh, een uitvoerige discussie hebben. Uh, uh, op de dag van Europa gaan voeren over onze plaats in het uh, Europese geheel. Wat natuurlijk, natuurlijk wel eens een mooi ideaal, ideaal geformuleerd kan worden. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om uh, een aantal activiteiten te hebben, te zorgen dat die debatten plaats hebben. En uh, ik hoop dat in ieder geval tegen die tijd men gewoon wat ja, genuanceerder over een aantal zaken uh, uh, kan denkt. denken. Goed, ik wens u daar veel succes bij, Bernhard Steunenberg. Ik dank u zeer voor uw komst naar Kazeluna vannacht. Dank u voor het gesprek. Ja, en zometeen gaan wij dus doorpraten over Kazeluna. En mensen die nu al willen bellen, die kunnen dat doen naar 0800 1121. Mailen kan naar kazeluna.ncrv.nl en twitteren naar hashtag Kazeluna. Nu, Radio Berghijk. en om twee uh, over één zijn wij er weer. Tot dan. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat was jij. NCRV.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 Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Uh, Goeiedag, ja, ja, dit is een beetje een rare uitzending. Ja, ja daar, daar, excuus daarvoor, dames en heren, dat het een beetje onordelijk uh, lijkt te beginnen. Maar we hebben bezoek. Precies, we hebben bezoek. En uh, sommige van onze trouwe luisteraars uh, kennen ze misschien nog wel. Het zijn uh, niemand minder dan Roy en Pia Blanchard van uh, Radio Goorle. Overigens uh, nog excuus voor wat er onder laatste gebeurd is. Ja. Dat, dat we jullie uit de eten gedrukt zouden hebben. Dat is helemaal per ongeluk gegaan. Ja, daar nou, hadden dat hadden we helemaal geen. was inderdaad niet zo heel netjes. vervelend. Ja, het was ook, dat kan me voorstellen. Was was veel, uh, veel heel vervelend. Ja, verdriet van, ja, dat, van gehad toch wel. Ja, ja, ja, ja. ja dat... Uh, ja. Excuus. Maar daar nou, moeten we het nou maar niet over hebben. Nee, nee. daar gaan we het niet over hebben. Maar het was van we ons kijken. uit helemaal per ongeluk. Ja, we ja, laten we maar naar voren kijken. Ja. Ja. Gewoon niet achterom kijken. Nee, want daarom zijn ze ook hier te gast. Uh, u weet misschien, heeft wel in, in de krant en zo en dergelijke gevolgd... dat er vanuit uh, ja, zeg maar de overkoepelende instanties van lokale media... eigenlijk een soort beleid is... waardoor uh, kleine omroepen ontzettend veel geld moeten betalen... om hun frequentie te behouden. Nou, dat is bijna een ondraaglijk hoog bedrag. En uh, toen uh, zijn we gebeld door uh, Roy en Pia Blanchard van Radio Goorne, zoals gezegd. En die hadden een, een voorstel. Want die kampen natuurlijk in zekere zin met hetzelfde. Peer? Ja, excuus. Ja. Uh, dus, uh, Roy en uh, Pia Blanchard zijn hier naartoe gekomen. Want die hebben een plan bedacht, zeiden ze. Ja. Nou ja, dan zijn we natuurlijk niks te behoord om dan, uh, ze uit te nodigen. En uh, dat nader toe te lichten. Zodat u ook als luisteraar gewoon op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen... die er in omhoog plaatsvinden. Uh, Pia. Ja. Mag ik jou dan eens vragen? Wat is jullie plan? Nou, het leek ons een heel goed plan om met jullie te gaan samenwerken. Waarom? Hoezo? Nou, omdat uh, als wij samenwerken... dan hoeven we niet voor die frequenties, frequenties tegen elkaar op te bieden. En uh, dan, uh, dan, dan, dan doen we dat gewoon in de vorm van samenwerking. Maar wat is er tegen, tegen jullie opbieden? Want we bieden jullie gewoon... Uh, aan God. Aan God, ja. Nee, dat we gewoon ieder uh, weinig bieden. En dat we dan op die manier, omdat we gaan samenwerken. Ja, maar hoe ziet die samenwerking dan uh, er nou bijvoorbeeld in jouw hoofd uit? Nou... Uh... Horizontaal. Nee. Horizontaal? Ja. ja. Wat gaan we dan doen? Nou, gewoon alles horizontaal programmeren. Bijvoorbeeld. Uh, Jij ja, maar... geeft zo'n voorbeeld, bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld... Mam, wat was dat ook alweer? Nou, dan, je nee, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, uh... de, nee, dan krijg je eerst... Uh, <laughs> bijvoorbeeld... nou, we openen de uitzending met een opera-fragment, ja, wat wij stop. vaak doen. Nee, dat uh... lijkt niks. Sorry, stop maar. Nou, dat is heel mooi hoor. Dat vinden de mensen heel mooi. Dus het brengt nee, ontroering Maar bijvoorbeeld je om, om één uur, zeg maar, heb je het regionaal nieuws van jullie? Ja. Of van ons? Uh, nee, van de twee dan. Nou, zeg maar... Van ons toch gewoon? Bijvoorbeeld de eerste dag van jullie. Op maandag beginnen jullie met het regionaal nieuws. Meteen aansluitend erop doen wij, doen wij ons regionaal nieuws. En dan bijvoorbeeld elke dag daarna de wetenswaardigheden van mij. Dus zeg maar om ja, en, dan, en dan steeds afgewisseld door de groeten. Door onze groetenrubriek. Nee, maar volgens mij krijg je dan eerst zeg maar van mij... De, bijvoorbeeld de, de, de ja. rubriek. En de, hun dan hun gemeentebelangenrubriek ja, doen. Ja, gemeenteberichten. Van zeg maar van en 7 dan, tot 13. Ja, maar dan dat lijkt me het leuk om het te larderen met groeten steeds. Omdat dat ons karakter is. Dus dan zouden wij tussen jullie groeten door onze gemeenteberichten moeten flansen. Ja, en dan komt er weer een interview. En dan komen er... Ja, maar wie uh, doet dat interview dan? Uh, jullie? Om de beurt. op een reportage? De beurt. Nee, om de beurt. Dus de ene dag wij en de andere dag jullie? Ja. Nee, nee. In, in, in, in één uur... Of nee, wacht even, hoe lang zijn jullie een kwartier... Um, dan doen we... Uh, we maken het allemaal heel kort. Dus krijg je... We kunnen ook bijvoorbeeld doen... Uh, uh, wacht even. Eén minuut groeten. Eén minuut gemeenteberichten. Eén minuut groeten. Eén minuut wetenswaardigheden. Eén minuut uh, reportage. Eén minuut uh, interview. En groeten en klaar. En muziek. Ja, en hoeveel gaan jullie ons dan betalen... om met ons mee te mogen doen? Dat, uh, dat wordt verdeeld. We, we delen alles. Dus ja, alles. tussen Toon kosten. en mij... Maar Nee, we delen alle kosten dan. Maar het dan moeten wij goed. jullie groeten gaan betalen. Want uh, mensen mens in nee, Goorlen... Nee, maar het zijn ook jullie groeten dan. Nee, maar, ja, wij de, doen nooit De, de goed, mensen he? in Bergerijk, die hebben toch niks aan de groet, groeten van uit mensen uit nee, ja, maar Je, maar je, maar je het... hebt toch ook wel mensen die, die zeg maar familie in Goorlen hebben en uh, in, in, in omstreken. Nee, dat zijn stil, niet. Ja, oh, er is oh, er één. nou niet de hele tijd de groeten gaan doen iedere dag. Ja, maar... Maar de groeten is ook een idee. Ja, maar je moet het groter je zien. Want, want niet iedereen luistert steeds naar de groeten. Het is gewoon gezellig dat iemand de groeten doet. Het is het idee van groeten. Als ik zeg, ik doe de groeten aan mijn moeder. Jij kent mijn moeder niet. Het is toch leuk voor jou om te... Oh, leuk, ze doet de groeten aan de moeder. Dat, dat, dat soort dingen, dat, daar zijn groeten voor. Groeten zijn gewoon voor de gezelligheid. En ze zijn niet speciaal voor wie de groeten krijgt of wie de groeten geeft... Maar ja, maar dan dat kun je is net gewoon... zo goed aan het begin van de week zeggen... Ik... iedereen de groeten en dan heb je zendtijd over Nee, nee, nee, nee daar leven de mensen niet mee. Maar dat mis ik bij jullie. Ik mis bij jullie groeten. En dat is een klacht. Dat hoor ik heel, heel, heel, heel veel ook in Bergrijk. Ik dat weet... ken een paar mensen in Bergrijk die zeggen... Het, het is een hele leuk uh, programma van Bergijk. En het zijn leuke jongens, per en Toon. Maar die groeten, dat mis je. Ik wil nooit groeten. Nee, dat doen wij ook niet. Nee, maar... maar wa waarom doe je dat ook alweer niet? Pia, ik zag jou eens wat bekennen. Weet je waar ik nou het meest schurftige hekel aan heb, eigenlijk mijn hele radio bestaan. Weet je waaraan dat nou is? Let op, hè? Pia. Ja, ik weet het al. Maar dan doen jullie het ook nu. Nee, precies. Dat hoeft niet eens te zeggen, hè. Nee. Waar zijn het? Wat is dat dan? De groeten. De groeten. Oh, ja. ja, maar weet je dat er een onderzoek is geweest. Dat ja. dat heel erg gewaardeerd wordt door luisteraars overal. En niet, eens, niet alleen bij ons in horen, maar ook in België. Nee, wij brengen we wat mee we mee. zelf willen maken. En dan blijkt dat de mensen naar ons toe komen. Maar wij gaan niet naar het publiek toe. Wat jullie, willen jullie horen en dat dan maken? Want dan nou, ga je ik, op je knieën liggen voor, ja, je, nou, voor ik, je luisteraar. Ik vind het hooghartig. Ik vind het hooghartig. Je nou, krijgt ook het geld om het voor het volk te maken. Ik vind het hooghartig. Nee, wij krijgen geld om radio te maken. Ja. Zoals wij dat willen. En dat ja. blijkt een enorme schaar aan luisteraars op te leveren... die hier niet zitten te wachten op de, op de groeten. groeten van randenbielen uit Gorlen. Want ja, nou, dat, ja, je... dat krijg je dan wel. Want die wie doen de groeten? Dat zijn randenbielen. Oh ja! ja dat zijn, oh, ja, nou... zijn BLO'ers. Dat zijn, dat zijn achterlijke ah, ah, uit Gorlen. En dat ah. het is niet de hooggestudeerde volk uit oh, nee! Die hebben wel wetens te doen om elkaar de groeten Weet je wat voor mensen bij ons de groeten komen? doen? Nou. Dat zijn doktoren, dat zijn advocaten, dat zijn notarissen. Dat maar, hou wauw. jezelf dat toch niet voor zijn... de gek, raar mens? Er zitten helemaal geen advocaten nou, en doktoren Roy, Roy. in, in, in, in Gorle. Een... En we hebben een advocaat. Er vind is... jij je gezicht nou eens af, Roy? Je zit helemaal te zweten. Er is één de... gynaecoloog in Gorle die doet altijd de groeten. Aan wie? maar die is verhuisd de Tilburg. Uh, broer. ja, die is verhuisd de Tilburg. Ja, maar die belt toch nog wel eens. Voor ik die vind goor. het geen goed idee. Sorry, ik, ik vind het heel erg dapper en sympathiek dat jullie hier naartoe kwamen met een voorstel, een soort witte vlag, onderhandelingen. Maar voor mij, wat mij betreft, is vanaf nu gewoon weer oorlog. Dat vind ik wel zo helder. Ja, mag ik nog heel even de groeten doen aan, aan, aan Grete nee. het Geemert? Want die ligt op sterven. <lacht> nou, godverdomme heeft ze toch die nou, tering groeten... voor de een of andere sterven en de Geemert er doorheen. Ik zou ja. zeggen, uh, joh, een goede reis terug naar Gorle. Maar, maar mag het niet gewoon vrede zijn dan? In nee, nee, het is van oorlog. oorlog nee. Maar vrede, gewoon rust en vrede? Nee. Dat wat de, jullie de eten uitdrukken was trouwens niet per ongeluk. Wat ik zei toen je binnenkwam, het is gewoon expres. En dat gaan, gaan we maar... nu weer doen. Roy, we gaan het dit geen enkele zin. Nou, ik ben blij dat u dat in ieder geval inziet. Uh, dat waren dames en heren uh, Roy en uh, Pia Blanchard van Radio ja, Gorle. Make love, not war. Ja, de make, ja, make love, not war. Ja, daar. Make love, not war. Ja. Daarom uh, de groet aan Gorle en we gaan uh, muziek draaien. Ja, goed ja, moet je nu, nu krijgen we mijn uh, aankoop. Ik heb een lang, op de radiobeurs onlangs in, uh, in heb ik een langlopende serie aangekocht voor mijn eigen geld. Omdat ik vind dat er meer humor moet in Radio Bergeijk. Humor? Ja, grappige humor. Humor luister... in Radio Bergeijk? Ja, ja ik, dus we hebben echt, echt te weinig humor, hoor. grappige humor. Gadverdamme, nee, humor! Moet je, nee, nee, moet je dit luisteren. Nee, dit is heel grappig. Ik, ik, heb ik aangekocht. Ik zet iets anders op mijn koptelefoon. Humor, je kunt beter dood zijn! De verborgen microfoon, de verborgen microfoon, de verborgen microfoon, de verborgen microfoon. De verborgen microfoon, de verborgen microfoon. Iedereen die wat te verbergen heeft. De verborgen microfoon! De verborgen microfoon! Voor iedereen die wat te verbergen heeft. Hahaha! Het ja. Hé, tijdje jongens. Jij verandert ook niet, hè? Tentje je verlies zit daar in zijn glazen aquarium. Jij ja, hoort het goed. Dit is Jeroen van Boksel. Ik ben er weer. En we gaan weer een spelletje doen op Radio Berrijk. En natuurlijk heet het spelletje de verborgen microfoon. Want we hebben nog nooit zoveel reacties gehad. Zoveel luisteraars die mij aanspreken op straat. Die zegt Jeroen, Jeroen, geweldig! <laughs> Dat jij weer terug bent bij Radio Bergrijk. En wat is het spelletje leuk. We hangen echt aan, met onze oren aan de, de, de boksen gekluisterd van de stereoinstallatie. Als Radio Rijk er is. Maar vooral als jij er bent. Met het spelletje. De verborgen microfoon. En waar waren we deze week? We hebben deze week de verborgen microfoon opgehangen bij iemand. Nou, u kent hem allemaal wel. We gaan gauw luisteren. De verborgen microfoon ligt onder zijn bed. In zijn slaapkamer. En nou, luistert u zelf maar even. De verborgen microfoon. Dit is Jeroen van Bokstel. Tot... Ja. <tied> Dank Je dacht, nee, dit is Ik bevind me nu met een medewerker van de verborgen microfoon. Buiten het huis van, de u kent me natuurlijk allemaal, het is Theo van Deursen. Uh, we hebben een ladder staan tegen de gevel. De medewerker van de verborgen microfoon klimt op de ladder, heeft een bijl in zijn handen. En, en, en, moet u goed horen wat er nu gebeurt. Grote genade, wat is er aan de hand? Groot, hè? Jezus Christus, nog eens een keertje aan toe. Wat doet u hier in mijn slaapkamer met die bijl? He. He. He. He. He. He. En u heeft een masker op en een bivakmuts. Wat wilt u in godsnaam in mijn slaapkamer? Wegwijzer jij, je kunt de wind van voren krijgen. Gevaarlijke gek dat je er bent. Mijn hart staat stil. Jezus, helemaal grote genade, Jakkers, ga op! hier, pagaan, links, recht, gelonden. Hey, goeiedag dames en heren, nu neem ik de ladder op en Extra. ik steek mijn hoofd door zijn slaapkamer en ik zeg... hey Theo van Deursen, kijk jij eens onder je bed? Rokke ah. genade. Ah. Het is Jeroen van Boksel. Ja, Theo van Deursen, kijk jij nou eens onder je bed? Een verborgen microfoon! Ja, je bent erin getuind. Ik ben 100% ingetuind. Grote genade Jeroen, wat heb je mij te grazen genomen? Nou, Ik op. had geen idee dat deze bivakmuts met buil bij jouw schitterende rubriek... de verborgen microfoon hoorde. Nou, dat is heel erg sportief voor jou Theo van Deursen. We hadden ook niet anders verwacht, want we dachten nou... als we iemand even moeten laten schrikken met de verborgen microfoon... en iemand die zeker sportief zal reageren en dat inderdaad ook gedaan heeft... want dat horen we allemaal. 10 uur nog even lachen. Naar de microfoon. <laughs> Jeroen Dat... van Bokstel had mij te pakken, luisteraars! Oké, okay, dit was weer zo'n aflevering van de verborgen microfoon. Dit Ik ga nu weer slapen! Uh, precies, ja, hij gaat slapen en wij verlaten de pand. Uh, de ruit moet je even laten repareren morgen, we halen de ladder weg. En de medewerker met de masker en de bivakmuts, die hoort natuurlijk bij de verborgen microfoon. <laughs> hij ligt er weer te slapen. Shht. Wij verlaten de slaapkamer. En uh, tot de volgende keer bij zo'n aflevering van Jeroen van Bokstel met de verborgen microfoon. <laughs> Wat een grap was dat, zeg.